zes uur. Dat is wel heel veel, Jurgen van den Berg. Uh, triest maar waar wat Einstein zei over oorlog: je kunt niet tegelijkertijd een oorlog voorkomen en je erop eentje voorbereiden. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 12 april en op deze dag in 1960 won de Nederlandse regisseur Bert Haanstra een Oscar met zijn film Glas. Dat was toen, dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Musea proberen met populaire en toegankelijke tentoonstellingen veel bezoekers te trekken, maar daarin schuilt ook een gevaar, dat zegt de Raad voor Cultuur. Met de publiekstrekkers krijgt het museum wel meer geld binnen, maar dat weegt niet op tegen de kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en personeel. Er blijft daardoor te weinig over voor het beheer van de bestaande collecties. De politie heeft in Gorle een verdachte neergeschoten... na een achtervolging in het grensgebied met België. Hij is aangehouden, ligt in het ziekenhuis... en is volgens de politie aanspreekbaar. Rond één uur vannacht zagen agenten op een industrieterrein... in Tilburg een verdacht busje. En toen ze de twee inzittende wilden aanhouden, gingen ze er vandoor. In een bos reden de twee zich vast en renden weg... waarop de politie één van de verdachten neerschoot... en de ander wist te ontkomen.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 steken op een paar procent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 ...opgenomen dat de doodstraf niet is toegedaan. Dus als zo'n landen echt de doodstraf weer zouden willen herinvoeren... ...dan zouden ze uit de EU moeten stappen. Dus dat kan niet zomaar gebeuren. Dank voor de uitleg bij de cijfers in het rapport van Amnesty International. U hoorde Elke Kuipers. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Als tenminste mijn computer hier meewerkt. Want nou ja, we zitten hier op een nieuwe plek, zoals u weet. En soms is het dan zo dat je ineens je muis... Uh, oh, hier is hij. ja. Eh, dat is wel handig, en dan kan ik ook lezen wat er uh, zo allemaal hier en daar uh, is voorbereid. Gisteravond gemist dus. Uh, minister Ank Beileveld van Defensie, die heeft begrip voor een eventuele vergeldingsaanval op Syrië. Zij is in nieuwsuur gisteravond. Beileveld is in de Verenigde Staten. Sprak daar met de Amerikaanse minister van Defensie. En van hem hoorde zij dat er nog geen beslissing is genomen over zo'n vergeldingsactie.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 Julia Skripal, dat is de dochter van de voormalige Russische spion... die is uit het ziekenhuis ontslagen in Engeland na een aanval met zenuwgas. Ze lijkt hier weer bovenop te komen en dat geldt ook voor haar vader. Internes toxicoloog Irma de Vries van het Vergiftigingen Informatiecentrum... onderdeel van het UMC Utrecht, wilde er graag alles over weten... en heeft de nodige internationale collega's gebeld. Dat zei ze in met het oog op morgen. Maar uh, ja, dat valt wel helaas onder de geheimhouding hè, van degene die ermee bezig is. Is het zijn. niet een klein en, clubje toxicologen dat, ja, die zijn dat elkaar en, belt dan? Uh, die hebben we ook wel gevraagd, maar die zeggen dan: uh, Nou, tot ziens. <laughs> ja, ja. <laughs> Op het eerstvolgende congres. Meester patiché en TV-kok Rudolf van Veen heeft ons jarenlang de heerlijkste, maar ook de vetste en zoetste desserts voorgeschoteld. Maar nu is die om. Ook de toetjes moeten gezonder, zei hij bij RTL Late Night. Ik vind eigenlijk dat het wel heel tof zou zijn en heel sterk... als juist de banketbakker, of de patissier, nou eens zou zeggen... laten we nou eens desserts maken die radicaal minder suiker bevatten. Suiker is ook een camouflage, is een fluffer. Minder suiker, proef je beter. Nou, daar is patissier en Brabander het niet mee eens. Hij blijft gewoon suiker en room gebruiken... al was het maar om een vrouw mee te versieren. Ik het moment dat ik voor een date een, een mooie chocoladetaartje maak... met een lopend binnenkantje, met een mooie kanel van sorbet een knumboel van amandel, dat is verleiding. Heb jij gedaan, hè? Uh, ja, zeker. En dan bij Jeroen daar was rapper Keizer te gast. Hij is voor de vierde keer vader geworden. De bevalling was nogal een spektakel. Omdat de weeën waren begonnen, ging hij met zijn vriendin op weg naar het ziekenhuis. In de auto kwam de boel ineens in een enorme stroomversnelling. En toen gebeurde er de pats. En... Wow. En het kwam hier in mijn gezicht en op het dashboard en op het raam. En, zo. en toen dacht ik nog bij mezelf van oké, okay, dit zijn de vliezen die gebroken zijn. Maar ik heb in films gezien dat wanneer de vliezen breken dat je nog wel wat tijd hebt. Hij had geen tijd. En toen zij zei zij oh my god en toen zag ik een hoofd. Wow. Even later lag de baby op de arm van zijn vriendin... en zijn ze toen toch maar snel doorgereden naar het ziekenhuis. Dat was gisteravond op Radio en TV, nu de Staalcouncil. Council uit de, de jaren 80, halverwege de jaren 80, was dit een hit in het Nederland shout to the top. Hier liggen ze de ochtendkranten, u krijgt uh, voorpagina's. En we kijken ook naar de belangrijkste nieuwsites. Op de voorpagina's veel aandacht voor de dreigementen over en weer tussen de Verenigde Staten en Rusland. Het AD heeft een groot zwart vlak op de voorpagina. Met daarin in witte letters de dreigende tweet van Donald Trump van gisteren aan het adres van Rusland. En uh, zet je schrap, Rusland, schreef hij, want ze komen. En dat gaat dan over de raketten als vergelding voor de gifgasaanval in Syrië. De Telegraaf kopt ongekende oorlogstaal. En op een grote foto staan Vladimir Poetin en Donald Trump. Met in het midden een grote raket. En op de voorpagina van Trouw een duidelijk overzicht van hoe de relatie tussen Rusland en de VS de laatste dagen verslechterde. VS zette raketten op scherp, kopt die krant. Het kabinet denkt erover na om opnieuw militairen naar Afghanistan te sturen. Dat bevestigen bronnen aan de Volkskrant. Nederlandse commando's en mariniers... moeten tijdens de missie Afghaanse special forces opleiden. Het zou gaan om een groep van maximaal 20 tot 30 militairen... die extra worden uitgezonden. En half mei wordt het voorgelegd aan de Kamer, schrijft de krant. De commando's en mariniers komen bovenop de al ongeveer 100 militairen... die al in het noorden van Afghanistan zijn gestationeerd. En Het definitieve politieke besluit... De voor de missie is nog niet genomen... maar in de top van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken... is breed draagvlak voor het plan. Het rechercheteam dat de spectaculaire kluisjesroof... in het Brabantse Oudenbos onderzoekt... heeft de server van het bedrijf dat de beveiliging voor de bank regelt... in beslag genomen. De Telegraaf schrijft dat de politie sterk rekening houdt... met een zogenoemde inside job. In totaal werden ruim 300 kluisjes leeggeroofd... in de plaatselijke Rabobank. en Er is waarschijnlijk miljoenen euro's buit gemaakt. Een team van rechercheurs, forensische en digitale experts... werkt non-stop aan die zaak, schrijft de Telegraaf. En jongeren zien nog weinig in de maatschappelijke diensttijd, schrijft het AD op de voorpagina. Toch gaat volgend jaar zomer de diensttijd in... waarin jongeren zich vrijwillig of tegen een kleine vergoeding... moeten inzetten voor de maatschappij. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Blokhuis. Hoewel de helft van de jongeren nu al vrijwilligerswerk doet... ziet een groot deel het extra werk niet zitten. En dus moeten zij het komende jaar warm gemaakt worden. Volgens het AD is het voor jongeren vooral nog onduidelijk... wat precies de vereisten zijn van de diensttijd. Ze maken zich zorgen over de prestatiedruk... en hun toch al volle agenda's. Het is bijna 16 minuten over 6. China richt zich steeds meer op het buitenland. En daarom zijn ook de vreemde talenstudies populair op Chinese universiteiten. De studie Nederlands begint maar één keer in de vier jaar... en afgelopen najaar meldde zich een nieuwe lichting in Peking. Premier Rutte brengt vanmiddag een bezoek aan die eerstejaarsstudenten Nederlands... die aan de hand van moderne songteksten ook al een aardig woordje Nederlands praten. En dus hadden ze ook wel wat vragen aan de premier voorbereid. Sam Hazes als lesmateriaal. De straattaal sprak docenten Nederlands Lisa wel aan... want het is makkelijk over te brengen. Je past op die gozer? Ja, gozer. Ze probeert vooral aan het begin van de studie... de colleges zo aantrekkelijk mogelijk te maken... want Nederlands is niet voor alle studenten de eerste keuze. In China wordt je vak namelijk toegewezen door de overheid. Je riep, ik kwam, ik ga... Dat overkwam ook Stip. Ze wilde eigenlijk Portugees studeren om naar Brazilië te kunnen. Maar ze heeft zich nu wel bij het Nederlands neergelegd. Nou, het is eigenlijk niet mijn eerste keuze, maar dat is wel mijn tweede. Dus ik ben tevreden om Nederlands te studeren. En ik vind Nederlands echt een open land. En de cultuur en de. Het is allemaal heel leuk, denk ik. Dus ja. Voor jou is het ook belangrijk dat Nederland en China goede verhoudingen hebben voor jouw toekomst. Ja, omdat Nederland is de tweede handelspartner van China. Dus ik wil eigenlijk, uh, ja, het is goed voor mijn toekomst. Nou komt de premier ook langs, ook om die uh, toekomst veilig te stellen. Hè? Om de handelsbelangen weer aan te halen tussen China en Nederland. Ja. En hij komt hier op bezoek. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik vind het leuk, want hij, hij heeft een lange tijd de pre president gebleven. En ik wil een paar vragen aan hem stellen. Wat kan China van Nederlands leren? En andersom. Hij komt uit Leiden Universiteit. Degene die ik de volgende jaar aankom. Dus ik wil weten wat hij zegt de leukste gehinderen aan de leiding is. Ik, ik, ik heb je niet nodig. Nee, ik ga niet zitten hoog. Ik heb je niet nodig. Nee, ga niet zitten Ja, zitten poppen. Bib wil dus in Leiden verder studeren, vandaar haar interesse. Maar wat weet ze verder van Rutte en de Nederlandse politiek? Hij is van de VVD. Hij is de voorzitter van VVD. Ik weet wie Lord Arsher is. Dat is eigenlijk alles wat ik weet. Nou, dat is toch al behoorlijk wat voor een eerstejaarsstudent. We lopen met Pip en haar vriendin Juliette naar de kantine om te lunchen. Voor Juliette was Nederlands wel een eerste keuze. Ik vind Nederlands een mooie taal. Ik wil een diplomaat worden na mijn studie. Dus heeft ze zich als toekomstig diplomaat goed voorbereid op een gesprek met Rutte. Ik heb veel vragen. Ik heb in de programma zondag met Blubach gezien dat u vaak een witte, overhemd en blauwe jas draagt. Hebben deze kregen een speciale betekenis? Waarom draagt u ze zo vaak? Wij zijn ook benieuwd naar het antwoord. Ja, reportage was dit van Marike de Vries... bij de studenten Nederlands dus in Peking. Gaan we naar Suriname... En de twee Nederlandse terreurverdachten daar... in juli 2017 werden ze opgepakt in Paramaribo... op verdenking van terroristische activiteiten. Toen wilde de politie niet concreet zeggen wat die dan inhielden. En nu is de rechtszaak tegen deze twee begonnen en weten we meer. De twee zouden hebben geprobeerd om mensen te ronselen voor de jihadische strijd. Contact met correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo. Harmen, kun je nog eens even samenvatten waar die zaak ook alweer om draait?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 niet in gevaar is en Suriname niet gezien mag worden als een schurkenstaat. En dat zou wel eens in het nadeel kunnen werken van deze twee verdachten. Correspondent het Harmen Boerboom was dat vanuit Paramaribo, Suriname. Zeven minuten voor half zeven is het. We gaan basketballen. Want de basketballers van het Groningse Donau. die maken nog steeds kans op het behalen van de Europa Cup. In de halve finales verloren de Groningers hun eerste wedstrijd tegen Venetië. 82-72...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 Ja, goed, dat is wel, wel het mooie van het team. Dat, uh, als er, uh, ja, dat, dat er meerdere mensen kunnen scoren. En uh, als, we dat, als uh, Brendan volgende week wel in de wedstrijd zit, dat, uh, ja, dat kan ons extra impuls geven. Volgende week het wonder van Martini Plaza. Ik ga ervoor. Thomas Koen is speler van Donau, dus in gesprek met Leon Kersten. Matt Simons is een zanger uit New York. In 2012 brak hij in Nederland door via goede tijden slechte tijden. Want uh, zijn nummer With You werd gespeeld... toen iemand in die serie in coma werd gebracht. Nou, dat nummer werd opgepikt door radio- en tv-stations. En Matt scoorde zo zijn eerste grote hit. Later dit jaar staat er een nieuw album van hem gepland... en daarvan nu vast een voorbode. We Can Do Better. We Can Do Better Oh yeah, we can do better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 We can do better. We can do better. And nothing lasts forever. We can do better. Things can get rough, we might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget for we go to bed and we gonna be okay Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay When all we see is bad blood and mistakes All we hear is sad songs but heartbreaks And no matter how long it takes We're not gonna give up We can do better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 Ed Simons was dat, en We Can Do Better komt dus later dit jaar... een nieuw album van deze zanger uit New York. Het is nu bijna half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Er zijn vorig jaar minder mensen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Dat zegt Amnesty International. De doodstraf werd zeker 993 keer uitgevoerd. Vooral in Saudi-Arabië, Iran, Irak en Pakistan. Maar China, de vermoedelijke koploper, is niet meegenomen in de cijfers. Want China houdt alle informatie hierover geheim. VN-topman Guterres roept landen op om de situatie in Syrië... niet nog verder uit de hand te laten lopen. Hij heeft de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad gebeld... en duidelijk gemaakt dat er een einde moet komen... aan het lijden van de Syrische bevolking. De politie heeft vannacht in Goorle een verdachte neergeschoten... na een achtervolging. Hij reed met nog iemand in een verdacht busje... en ze gingen er vandoor toen de politie hem wilde aanhouden. De neergeschoten man ligt in het ziekenhuis. De ander wist te ontkomen.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 Het weer dan nog, veel bewolking, later ook af en toe zon, maar ook kans op buien. En het wordt 18 tot 21 graden. Kees Kwak zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Het zuiden van het land, wat beperkte zichten. Het zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. De ochtendspits is begonnen, hij ontwikkelt zich eigenlijk normaal. Een kilometer of 60 staat er nu. Voor het grootste gedeelte is dat dagelijks. Twee opvallende zaken: de A10, watergasmeer richting Koenplein. Een ongeluk bij knooppunt De Nieuwe Meer. Fielen rijden vanaf Amsterdam Centrum. 20 minuten vertraging. Drie rijstroken zijn er nu dicht. En er ligt olie op de rijbaan van de N11 Bodegraven richting Leiden. Fielen tussen Bodegraven en, en aan de rijn is nu 4 kilometer lang. Een eindexamenkandidaat in huis en toch een zorgeloze tijd? Ik wel, dankzij liceo examentrainingen.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 Vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. worden net al de studenten Nederlands in Peking. Die bereiden zich voor op een bezoekje van onze minister-president. Want u weet het, er is een, een handelsmissie van Nederland in China op dit moment. En ja, dat legt ons land geen windeier. Inmiddels zijn er contracten getekend ter waarde van een half miljard euro. De landbouw is groot verdienen met 200 miljoen. Ook op het gebied van medische toepassingen valt er geld te verdienen en ook veel te leren. Contact nu met minister Bruno Bruins voor Medische Zorg, want die is ook mee met deze missie. Meneer Bruins, goedemorgen. Goedemorgen. Net klaar met een bezoek aan een kankerziekenhuis, begrijp ik. Uh, hoe, hoe was dat? Ja. Uh, zeer indrukwekkend. We staan nog in het ziekenhuis. Uh, ja, en allemaal van een enorme omvang en een enorme drukte. Dit is een ziekenhuis... Waar 50.000 uh, mensen met kanker per jaar, dus nieuwe patiënten met kanker per jaar, worden behandeld. Als je dat vergelijkt met wat er in heel Nederland, daar hebben we geloof ik 110.000 Nederlanders die met kanker nieuwe patiënten worden behandeld. Dus als je het zo vergelijkt, dan is het van een enorme omvang. En dat is eigenlijk, geldt dat voor alles hier. En dat loopt wel op rolletjes? Dat loopt zeker uh, op rolletjes. Maar als je hier... Binnenkomt, dan moet je eerst uh, een pasje hebben. Daar staat uh, geld op. Dat stop je eerst in een machine. En als je kunt betalen, dan krijg je ook een dokter uh, geleverd. En dan zie je die dokter ook eigenlijk heel snel. Dan kun je de keuze maken. Is Vanmorgen nog beschikbaar, of is vanmiddag uh, beschikbaar. Uh, maar dat is toch echt een ander systeem uh, dan, dan in Nederland. Want staat er niet voldoende geld op je kaartje, ja, dan heb je een probleem. Ja, nou ja precies. Dat, dat is de andere kant van dat verhaal. Maar hebt u daar dan ook dingen gezien waarvan u dacht... nou, dat kunnen we gelijk in Nederland ook invoeren en, en ons voordeel meedoen? Nou, waar ze hier uh, erg hard aan, uh, aan werken, en dat doen we in Nederland ook... dat is bijvoorbeeld het uh, beschikbaar krijgen van uh, informatie voor uh, patiënten... Dat gaat hier allemaal uh, via uh, de overheid. In Nederland doen we dat via de patiëntenfederatie. Zorgen dat de informatie over een patiënt... niet alleen vanuit het ziekenhuis... Ja, China is een eind weg. Maar ja, knopjes zijn knopjes. En je kan ook net het verkeerde knopje indrukken. Ik had het idee dat dat hier gebeurde. De verbinding met de minister is verbroken. Ik kijk even naar de overkant. Gaan we proberen die te herstellen, jongens? Of uh, zet dat er niet in? Dat gaat niet lukken, begrijp ik. Dat is jammer, want ik had natuurlijk graag willen weten... wat we bijvoorbeeld op medisch gebied allemaal daar nog uh, lopen te handelen. Want uh, ook daar wordt geld mee verdiend natuurlijk. We hebben een belangrijke producent van apparatuur. Um, dan gaan we eerst maar naar de stress bij kinderen... Over volwassenen en jongeren die overspannen zijn of een burn-out hebben... daar hoor je vaak over. Maar ook kinderen kunnen daar last van hebben. Kinderen die de druk niet aankunnen. Die last hebben van de prestatiedruk op school, de sportclub en thuis. Het kan leiden tot oververmoeidheid, of, uh, tot slecht slapen, buikpijn, hyperventileren... En zelfs depressies. Psychologen en therapeuten maken zich zorgen. Malou Petter is van het Jeugdjournaal. Hier van de NOS. Ging op bezoek bij Fleur, 12 jaar oud, en zij liep twee jaar geleden helemaal vast. Ja, de er echt zin in, ja leuk. Bonjour, Welkom. Bonjour, Welkom. Welkom. Welkom. Welkom. Ik lees alleen de eerste bladzijde met jullie. Het is het zevende uur. En dat betekent Frans voor Fleur en haar klasgenoten. Wie zal dit eerste kleine paragraaf lezen? Oh, mijn lieve Fleur. L.A. Ze moeten oefenen voor een toets die eraan komt. Als ik het zo hier ben, dan denk ik van oké, okay, snap ik een beetje de stof, denk ik meestal. Dan denk ik ook ja. net al mijn agenda toen ze dat zei, dacht van, ik van oké, zo meteen even opschrijven. Maar als het opgeeft, dan ben ik eigenlijk niet in paniek of zo. En dat is voor Fleur een prestatie. Voordat ze naar de middelbare school ging, was ze wel vaak in paniek. Zo vaak dat het niet goed met haar ging. Ik wou altijd alles af, hè. ik wou goed voor toetsen leren. Ik was altijd helemaal aan het stressen en zo. En dan... En op een gegeven moment dan, dan komt alles uit je en dan ga je alleen maar, kan je alleen maar huilen en denken dat iedereen tegen je is en zo. Ik wou alleen maar op bed liggen, zeg maar, bij wijze van ik had niks, ik, ik sliep niet. En ook school werd me echt te veel. Kijk, alsjeblieft goed naar paas gaat. Fleur moest en zou van zichzelf naar het VWO. Een druk die kinderen vaker voelen, terwijl dat niet zou moeten, zeggen deskundigen. Daar maken we ons heel veel zorgen over. Vroeger was het zo dat je bijvoorbeeld alleen heel erg goed was op school. En dan weer wat minder op sportgebied of wat minder met vriendjes. En nu moet je eigenlijk het hele aspect moet je meteen helemaal goed doen. En volgens mij is dat een hele belangrijke reden waarom dat steeds meer kinderen te veel druk ervaren. Een serieus probleem vinden ze hier. Daarom zijn ze bezig met een groot onderzoek naar stress bij kinderen. Bij Fleur werd de situatie steeds erger. Ze was steeds minder haarzelf en letterlijk ziek van de stress. Dat was toen ik voor de zomervakantie en we zeiden van nee dit kan niet meer, kan niet meer zo. Het heeft mijn moeder met de juf heel lang gepraat. En toen hebben we afgesproken dat ik, dat ik voor die dag thuis zou blijven. En dat ik um, geen toetsen meer zou krijgen. En geen huiswerk, en geen druk. Dat we gewoon ik wel naar school gaan, maar alle druk eraf mag gaan, zeg maar. Toen zei je dat ik overspannen was, maar ik zou eerder zeggen dat ik gewoon tijdstress of zo. Dat is maar een leukere term naar wijze van. Als ik nu zo over, terug, over terugdenk, dan denk ik van: oh ja. Dat vind ik wel, vond ik wel echt lastig. Hey Fleur, Hi. goed dat je er weer bent. Ja. Nou. Fleur krijgt hulp van een therapeut. Ze praten samen en doen oefeningen waar Fleur rustig van wordt. En voel je je ingespannen of ontspannen? Ontspannen. Yes. Ook hier merken ze dat steeds meer kinderen de stress niet aankunnen. Je lijf verkrampt en dat uitzicht echt in pijnklachten. Ik heb het idee dat het heel hard nodig is dat dit bekend wordt... En dat we serieus gaan nemen, dat stress, dat, dat de hoge prestatiedruk echt iets doet. Het gaat nu beter met Fleur. Ze zit op het VWO en ze probeert minder te stressen en meer te ontspannen. Zo'n tijdstress dat denk ik niet dat dat ooit weggaat, zeg maar. Maar je leert er eerder mee omgaan, denk ik. En je moet gewoon vooral echt praten en praten en praten en dan leer je ermee omgaan. En dat is gewoon heel fijn. Het verhaal van de twaalfjarige Fleur. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, NCJ... pleit voor meer onderzoek naar stress bij basisschoolkinderen. Frans Pijpers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het uh, NCJ uh, afgelopen jaar al literatuuronderzoek gedaan. Hè? Want in het buitenland is er hier al meer over bekend. Welke factoren zorgen er nou voor dat kinderen op de basisschool... al last hebben van stress? Uh, het is eigenlijk een stapeling van... Uh, stressfactoren. Uh, de veranderingen in uh, de maatschappij gaan veel sneller, ook door de uh, digitalisering, YouTube. En kinderen willen graag uh, bijblijven. Naast zaken die Fleur vertelde als prestatiedruk uh, moeten presteren uh, op school voor jezelf, voor je ouders, voor de groep uh, kinderen. Dus we hebben de indruk dat stress uh, vaker voorkomt. Um, het is altijd makkelijk natuurlijk om gelijk de ouders de schuld te geven, maar is dat toch niet het, inderdaad aan de orde dat die ouders te veel eisend zijn? Nou, het zijn niet alleen de ouders, het is de hele omgeving die meer reist. Uh, de ouders hebben daar wel een belangrijke rol in. Uh, belangrijk is om te leren omgaan met stress. En dat, uh, ja, dat kunnen de ouders helpen. Stress is eigenlijk heel normaal in het leven. Je hebt uitdagingen nodig uh, om je te ontwikkelen. Nee, maar ik bedoel, je moet toch eigenlijk voordat, voordat die stress er is, moet je eigenlijk toch al, uh, al misschien nadenken van of je een kind al wilt belasten met heel veel gedoe, waardoor de stress ontstaat. Ja, dat klopt. Je, je moet er vroeg mee beginnen. Eigenlijk al uh, moet je kijken. Tijden, nou, uh, er zijn een aantal factoren die het stressnetwerk uh, beïnvloeden. En dat begint eigenlijk al in de zwangerschap. ...stress van de ouders in de, in de zwangerschap, medicatiegebruik, alcohol, roken... ...en uh, dat werkt door, ook in de jaren daarna... ...omdat in de uh, zwangerschap en in de jaren, zo zeg maar twee, drie jaren uh, van het leven... ...de hersenen zich snel ontwikkelen. Dus ja, ouders spelen daar een belangrijke rol in... ...maar ik vind het wat te... om de hele schuld bij de ouders te leggen. Ja. Nou ja goed, er zijn natuurlijk ook nog eens een keer externe factoren waardoor stress kan ontstaan. Bijvoorbeeld armoede in een gezin. Waardoor je niet, niet alles kan wat, wat andere kinderen misschien wel kunnen. Onveilige ja. omgevingen natuurlijk, als het gaat over mishandelingen, dat soort zaken. Die kunnen natuurlijk ook ja. een belangrijke rol spelen. Die spelen zeker een belangrijke rol. En daar zou je als maatschappij ook wat aan moeten doen. Kindermishandeling zou eigenlijk niet meer mogen voorkomen. Je moet zorgen voor voldoende speel. Uh, en beweegfaciliteiten uh, voor kinderen van hun is ook belangrijk. Uh, gezonde leefstijl is ook belangrijk uh, om met stress te leren omgaan. Dus uh, uh, er zijn heel veel verschillende factoren... en ouders speelden absoluut een centrale rol in. Maar niet alleen. Bij volwassenen is het zo dat de een natuurlijk gevoeliger is voor stress dan de ander. Speelt die, die aanleg bij kinderen ook mee? Ja, dat speelt zeker mee. Uh, uit het onderzoek in uh, ja, met name Amerika blijkt ook dat uh, je met een zekere aanleg uh, uh, geboren wordt. Je hebt uh, uh, impulsieve kinderen en je hebt stil kinderen en die gaan weer anders met stress om. Dus wat dat betreft wijken die kinderen niet af van, van volwassenen. Nou, hebt, ik zei toen, u hebt het nodige onderzoek al gedaan, maar u pleit voor ja. meer onderzoek. Wat moet er dan nog gebeuren? Nou, wat me opvalt is dat het onderzoek vooral in het buitenland plaatsvindt en niet in Nederland. Dus, uh, en bij veel onderzoek weet je niet precies wat overplaatsbaar is uit Amerika... wat toch een andere maatschappij is en wat je kunt gebruiken in Nederland. En er zijn wel wat initiatieven zoals de Universiteit van Utrecht... met zijn babycentrum, de Radboud, die daarmee gestart zijn... Maar uh, het zou veel meer moeten ook om uh, uh, uh, um te kijken wat kunnen we in Nederland doen om te voorkomen dat, je, uh, ja, dat kinderen burn-out raken of uh, depressief raken of in ieder geval uh, ja, psychische problemen krijgen. Ja, want u zegt ook als je, de, uh, uh, ja, in ieder geval als je het maar snel signaleert, want, want anders kan je er gewoon bijna je leven lang last van hebben. Ja, dat, dat is ook wel aangetoond hoor. Dat, uh, veel stress op jonge leeftijd doorwerkt in de gezondheid van de volwassenen. Uh, en als je dat... Uh, er zijn situaties waar je heel veel stress hebt in het uh, uh, vroege leven en dan zie je dat die mensen tien jaar eerder doodgaan. Dus het uh, is wel belangrijk om hier veel meer onderzoek naar te doen hoe je dat kunt aanpakken. Dank voor de uitleg. Frans Pijpers was dat van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, NCJ. En we begonnen met het verhaal van de 12-jarige Fleur. Daarover vanavond meer in het Jeugdjournaal. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsruis.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 En dat gaat straks veranderen. Ook wordt het makkelijker om bestaande vergunningen in te trekken... als er sprake is van een stroommanconstructie. De plannen van het kabinet om de kloof tussen vast en flexibel werk te verkleinen... schieten volgens de werkgevers hun doel voorbij, zeggen ze in het Financiële Dagblad. De versoepeling van het ontslagrecht zal niet leiden tot meer vaste contracten... denken de werkgevers. En ook het duurder maken van tijdelijke contracten, uitzendwerk en payrolling... zal niet leiden tot meer vaste banen. De werkgevers verwachten dat bedrijven dan meer vormen gaan gebruiken... die minder met regelgeving te maken hebben, zoals zzp-inhuur en buitenlandconstructies. En vooral Landbouwkoepel LTO Nederland is erg kritisch op het plan van minister Koolmees. Hij noemt het plan waardeloos.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 transport en environment, want consumenten en het milieu betalen daarvoor de prijs. En voor het eerst is in Nederland een zorgrobot aan de slag gegaan in een ziekenhuis, schrijft RTV Rijnmond. Op de verpleegafdeling van het Franciscus Vlietland in Schiedam wordt de pratende robot Pepper ingezet om vragen te stellen aan patiënten bij hun opname. En dat klinkt ongeveer zo. Ik ga u enkele vragen stellen over pijn. Mijn eerste vraag is, heeft u op dit moment Pijn? En Robot Pepper wordt nu in eerste instantie als proef voor twee weken ingezet. Maar de collega-verpleegsters van Pepper zijn nu al enthousiast. Pepper kan uh, het begingesprek, het opnamegesprek, de amnese kan uh, Pepper helemaal uitvragen. Dat zou voor ons wat tijd kunnen schelen. En in de toekomst lijkt mij het heel erg nuttig als Pepper ook buitenlands zou praten. Dus Arabisch of Pools. Omdat we nu ook best wel uh, problemen hebben met het opnamegesprek dat we elkaar niet goed voorstaan. Ja, het gebruik van die zorgrobot is nu dus nog een experiment. Straks is het de bedoeling dat de robot routinezorgtaken over gaat nemen. Zoals bijvoorbeeld opnamegesprekken en vragenlijsten over slapen, pijn en stoelgang. Kijk, dat Pepper niet een burn-out krijgt als je dit zo hoort. Ik heb wel veel op de schouders. We gaan naar Kees Kwaks voor de situatie op de weg. Misschien kan ze ook een dagje de verkeersinformatie doen. Ja. Uh, ik, dacht te... ik, dacht, ik dacht dat jij een robot was, Maar Je bent toch een mens. Nee, nee, oh, nee, nee, nee. nee ja, hoe nee, weet hij dat allemaal, joh? Lezen bloed. Oh, gelukkig Kees. 100 kilometer. Een dagelijkse files En vooral wat problemen rondom Amsterdam. De A10, Watergraafsmeer richting Knopen Koenplein. Zo'n ongeluk gebeurt. En er staat tussen Watergraafsmeer en Knopen weer Meer nu 7 kilometer. Drie kwartier verdraging. Drie rijstroken zijn dicht. En de olie op de rijman van de N11 begint problemen te veroorzaken... vanaf Bodegraven naar Leiden. De file groeit nu 5 kilometer tussen Bodegraven en Alphen. Vertraging 20 minuten. Uit 2004 nu, Keen. To be 2004 verschenen hun debuutalbum Hopes and Fears. En dit lied staat erop, uh, Somewhere Only We Know van Keen. Zeven minuten voor zeven is het. Vanavond is de uitreiking van de World Press Photo. En dit jaar zijn de fotografen extra nerveus. Want voor het eerst zijn er nominaties bekendgemaakt. Drie Nederlandse fotografen maken in verschillende categorieën kans op de prijs. Contact nu met Lars Boering is directeur van de stichting World Press Photo. Goedemorgen. Goedemorgen. Uiteindelijk moet dat een soort Oscar-uitreiking worden, vindt u, hè? Nou, de Oscar uitreiking is altijd zo'n groot woord. Uh, het geeft wel aan wat voor vorm je deze uitreiking geeft. Maar uiteindelijk is het voor ons wel van belang dat we weten waar we vandaan komen. Het, het gaat om uh, fotografen die belangrijk werk doen. En dat uh, staat centraal. Ja, maar de fotografen die ik wel eens uh, tegenkom of, of gesproken heb, die, ja, dat zijn niet de mannen van en vrouwen van te veel glitter en glimmer. Maar nee. uh, laten we zeggen, die uitreiking zou wel iets meer cachet mogen hebben, vindt u? Nee, die uitreiking heeft al jaren een enorm cachet. Alleen de vorm die we nu hebben gekozen is om wat spanning op te bouwen... zodat het gesprek over fotografie en deze fotografen uh, toeneemt. En dat klopt ook. Dat zien we ook in de hele wereld. En dat is een goed ding, want uh, ze verdienen die aandacht. Ja, uh, leg eens uit. Want is, is de aandacht een beetje verslapt wat dat betreft? Nee, het is niet verslapt. Uh, fotografie is uh, booming. Het gaat uh, met fotografie ongelooflijk goed. Alleen we zien wel dat uh, door de disruptie in de media... Vaak fotojournalisten en uh, journalisten het moeilijk hebben. Uh, en dan, uh, dan is het denk ik heel belangrijk om, te, om de waarde te laten zien die zij uh, hebben voor uh, vrije media, voor het verhaal. En uh, dan kun je ze op deze manier uh, nog beter in, het, uh, in de spotlight brengen. Want dat is natuurlijk het verhaal, hè? een goede foto maken, daar zit een hoop tijd en werk in. Gevaar soms. Uh, en dan wordt ja. lang niet altijd even, uh, ja, even goed voor betaald bijvoorbeeld. Nee, de, de problemen die fotografen in de wereld hebben is uh, veiligheid, maar ook uh, de financiële situatie. Uh, vaak uh, wordt dit gedaan uh, niet voor het geld, maar ook vanwege, vanwege een gedrevenheid die, we, die wij zeer bewonderen. En uh, ik denk dat, die, uh, dat het goed is om te laten zien uh, wat, het, uh, wat het allemaal met zich meebrengt... om dit soort beelden die uh, ons vertellen wat er aan de wereld aan de gang is, uh, tot ons te kunnen brengen. Als we nu naar de inzendingen kijken, hè, welke delen van de wereld zijn dan ondervertegenwoordigd? Laat ik dat eens vragen. Nou, wat wij uh, al een tijdje zien, is dat het uh, moeilijk voor ons uh, is, maar ook voor andere wedstrijden, om werk uit Afrika te krijgen. Daar hebben we ook een speciaal programma op losgelaten. En uh, daar zoeken we ook actief fotografen op. Uh, en dat, uh, dat, dat, is, dat springt er wel het meest uh, bovenuit. Maar hoe komt dat? Ja, de toegang, de, de, de, de klassieke toegang. De uh, fotojournalistiek uh, is erg gedomineerd door Europa en, en uh, Amerika. En uh, je ziet dat de, de jarenlange achterstand in uh, toegang tot media en ook uh, weten wie wat daar doen. Uh, dat is iets wat, wat nu tegen ze werkt en wat ook tegen onszelf werkt omdat wij die diverse blik op die wereld ook willen hebben. Maar dat, ja, wat, dat, dat is eigenlijk dus een beetje kip-en-het-ei-verhaal. Ze, ze zijn er niet gewend mee, dus dan ja, be, ga je misschien minder snel voor om, om fotograaf te worden. Nee, dat niet. Uh, het is wel zo dat de economische situatie die veranderd is voor fotografen... Uh, en, en, uh, een andere opstelling van fotografen geeft. En we zien ook dat in Afrika op vele manieren fotojournalistiek en uh, verhalen vertellen anders wordt... Uh, ...aangevlogen, zoals ik dat noem. En dat geeft ook dat uh, die aansluiting uh, niet meer uh, zo vanzelfsprekend is. En dat betekent dat je ook moet gaan kijken um, hoe kun je je daarop aanpassen... ...en hoe kun je ook zorgen dat je dat uh, zichtbaar maakt. Nou, dat doen we door allerlei programma's. Maar dat betekent ook dat je de media moet aansluiten op hun en niet andersom... Mm. Is, uh, goed, nou, vanavond uh, de uitreiking van de World Press Photo. Een mooie avond toegewenst in ieder geval. Bedankt voor de uitleg. Lars Boering is dat, directeur van de stichting World Press Photo.